De man was van Liverpool via Schiphol op weg naar Oeganda. De Somalische Brit zat al in het vliegtuig op Schiphol toen hij werd aangehouden. De Nationale Recherche onderzoekt de zaak. In de Duitse plaats Leurag zijn vier doden gevallen. In een huis werd na een explosie en een brand de lichamen gevonden van een man en een kind. Een vrouw rende naar buiten en begon op straat met een automatisch wapen te schieten. Daarna liep ze een ziekenhuis in waar ze een verpleegkundige doodschoot en een politieman zwaar verwonden. Daarna werd de vrouw zelf doodgeschoten door de politie. In Zweden heeft de centrumrechtse alliantie de verkiezingen gewonnen. Volgens Exitpols heeft de alliantie ongeveer de helft van de stemmen gekregen... en behoudt het mogelijk zijn absolute meerderheid. De rechtspopulistische Zweden-democraten komen volgens de peiling voor het eerst in het parlement. Die partij is tegen het liberale immigratiebeleid... en noemt de islam de grootste naoorlogse bedreiging voor Zweden.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 Utrecht VVV werd 3-2 en tot slot NEC AZ 0-1. Ajax leidt het kampioenschap. Dan het weer. Vannacht in het noorden bewolkt en licht regenachtig. Minima tussen 9 en 14 graden. Morgen in het grootste deel van het land regen. Het wordt dan 17 graden. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zandvoort zomerhits. zomerhit.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 Zag werken is zijn machtige stem. Hoor naar hem in dit heilige uur.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 Of vroeger uh, misschien toen je. Ja, toen je we was. hebben iedere veertien dagen. Ja, ik ben altijd naar Bijbelstudie studie ja, okay. En we hebben nu iedere veertien dagen. Het is nu afgelopen in het seizoen. Met Dominic Nicolai Oh, ik Bijbelstudie. Ja. Ja. Dat is de missionair werker van de protestantse kerk, hè? De kerk. Ja, ja. hij is, uh, komt uit Afrika. Hè, die heeft ja, hij heeft altijd studie gegeven. En, ja, er worden ze zeker jongen gepensioneerd. Dat heb ik vorig jaar al stem gezegd. Ik, um, ik, ik dat niet, had ook het met Dominic Verwijs gehad.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 Dit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 Stimme vieler Völker zogen hoch zu dieser Stadt, lobten Gott in seinem Tempel, der hier einst gestanden